1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. Leonard Cohen, Johnny Cash en Neil Diamond... zijn ook ooit uit een dal gerezen. Dus horen ze ook in onze paasuitzending uitzending thuis. Zometeen hier in de Nieuws BV. En nu wat er in het journaal zit met Jan van der Putten.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 Het dodental van ongeregeldheden aan de grens tussen Israël en Gaza... is opgelopen van 15 naar 18. Een gewonde Palestijnse man overleed in Gaza in het ziekenhuis. En verder meldt Israël dat twee doden op Israëlisch grondgebied... als Palestijn zijn geïdentificeerd. Vrijdag begon in de Gazastrook een protestactie van duizenden Palestijnen... die terug willen naar grondgebied dat nu in Israëlische handen is. Meer dan 1400 Palestijnen raakten bij confrontaties met het leger gewond.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 De terreurgroep Al-Shabaab heeft banden met Al-Qaeda en wil in Somalië de sharia invoeren. De beweging pleegt geregeld aanslagen, zegt correspondent Koert Lindijer. Dit soort aanvallen vinden regelmatig plaats in, in Somalië. En bij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 Bij dit soort aanvallen. Bij Hank in Brabant is de A27 naar het noorden dicht, want er ligt veevoer op de weg. Een aantal auto's raakten in het slip en één bestuurder raakte licht gewond. Het veevoer was van een vrachtauto gevallen. In dierenpark Wildlands in Emmen is een olifantje geboren. Hij heet Mauk en hij weegt 100 kilo. Moeder en kind maken het goed. En aan de Zwitsers-Italiaanse grens zijn twee mensen om het leven gekomen door een rotslawine. Een man en een vrouw zaten in een auto die bedolven werd en een eind werd meegesleurd. Een spoorlijn werd door de rotsblokken bedolven. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont zegt dat Spanje zich steeds meer autoritair opstelt. Hij sprak in de gevangenis in Duitsland met een politicus van partij Die Linke die het gesprek opnam...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 Aan het begin van afgelopen nacht vuurde een man vanaf de straat... een aantal schoten af op het café. Twee bezoekers, jonge mannen uit Amsterdam, raakten ernstig gewond. Eén van hen is geopereerd en zijn toestand is stabiel. Volgens de politie is er een gewoon vuurwapen bij gebruikt... en geen automatisch wapen. En na de schietpartij ging een scooter met één of twee mensen... er met hoge snelheid vandoor. De politie is op zoek naar de verdachte of verdachten. En vannacht werden in een andere wijk in Amsterdam, Geuzenveld ook enkele kogels afgevuurd op een café. Daar raakte niemand gewond. Op een boerderij in Heilo, in Noord-Holland... wordt door minister Schouten van Landbouw... het start zijn gegeven voor het weidegangseizoen 2018. Voor de koeien van het bedrijf is het deze lente... de eerste dag dat ze de wei in mogen. Verslaggever Erwoud de Bruin die is er in Heilo. Zijn de hekken al een beetje open daar? Nou, de hekken die gaan zo meteen open. De minister die krijgt nu de uitleg over hoe dat dan uh, allemaal uh, gaat. Uh, ze moet nog even op de foto met wat mensen. Want uh, ja, er is uh, heel veel publiek op afgekomen hier in maar Ook uh, heel veel pers, want het is natuurlijk altijd een ontzettend mooi moment. Zeker als de minister dan de hekken open doet. Gaat dat nu gebeuren, mevrouw Schouten? We zijn live even op Radio 1. Ja, we gaan over een paar minuten de deur open doen... zodat de koeien voor het eerst dit jaar weer naar buiten kunnen. Ja, nu, zo... zijn, nu zijn we nu live op de radio. U bent minister, kunt u regelen even dat het nu gaat? Uh, ik, ga, ik ben even afhankelijk natuurlijk ook van de mensen van de, de organisatie. Dus ik ga zorgen dat we het zo snel mogelijk doen. Ja. Maar ik moet even een paar mensen in de gaten houden die hier ah, de liefde. precies, hebben. ja. Uh, en hoe is dat dan? Uh, om als minister van Landbouw lekker te zorgen dat de beesten weer naar buiten gaan. Ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi. Ja, het is mooi dat je kunt zien dat de dieren weer blij zijn. Dat ze naar buiten kunnen. Het is ook een beetje het begin van uh, nou, een nieuw seizoen weer. Uh, ja, en het is een prachtig gezicht ook. Uh, de dieren zijn doorgaans altijd heel blij. Dus daar ben ik ook weer heel blij mee. Precies. Nou, dank u wel voor dit moment. Oké. Okay. Ja, Jullie mogen achter het hek, anders word je platgelopen. Oh, ik word platgelopen, mensen. Uh, uh, ik vraag maar even aan Hilversum of we het nog mee kunnen nemen. Maar volgens mij gaat nu het hek open. Nou, hoor. Uh, de jij, laatste fotografen, die die worden, uh, de, uh, fotografen die worden nu allemaal naar achteren gedrongen. Uh, de cameramensen worden naar achteren gedrongen. En dan ga ik hier even door een perkje. Oh, sorry voor de zomerbloemetjes. Zo dan sta ik helemaal vooraan en dan kan het wat mij betreft gebeuren. We gaan even luisteren. Leo? Ja, aftellen. Oké, okay, we moeten gaan aftellen nu. Dus we moeten even wachten op het aftellen. Het hele pad moet vrij zijn, Jan. Je moet je dat voorstellen. Je hebt natuurlijk dat stierenrennen in Pamplona. Maar dit willen ze, vo dit willen ze voorkomen. Dus het is een, een mooi vrij pad. Nou, daar komt hij. Drie, twee, één. Dan gaat er een deur open en dan zit er nog een stang voor... En die stang die had ook even omhoog moeten gaan. Maar daar staan de eerste koeien al te dringen. De boer die duwt de pijp nu weg. Ja, dat zal je altijd zien. Dan heb je er lang op geoefend en dan gaat het toch nog even mis. Maar die pijp die wordt nu weggetrokken. En dan kunnen de koeien opnieuw afgeteld worden. En daar huppelen ze naar buiten hoor. Echt alsof ze in geen maanden buiten zijn geweest. Dat is natuurlijk ook zo. Als kinderen die naar de snoepwinkel rennen. Zijn die koeien hier nu bezig? Het is echt een uh, fantastisch gezicht. En uh, nou ja, dat is voor die koeien natuurlijk ook heerlijk. Het regent wel, maar het is zalig dat ze weer naar buiten kunnen. Uh, straks daar veel meer over bij de collega's van uh, Dit is de dag op de radio. Want die hebben ook nog een uitgebreid gesprek met de minister. En uh, die gaan ook nog geloof ik uh, koeien knuffelen en aaien. Dus dat wordt vast hartstikke leuk. We waren er live bij in Heilo, dankzij Ewout de Bruin. Tot de assen in de plassen waarschijnlijk, want het is bewolkt en regenachtig. In het oosten en zuidoosten valt het minste regen. Later vanmiddag wordt het vanuit de zuiden droog en het wordt 8 tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt, later op de dag weer buien morgen, mogelijk met onweer. En morgen wordt het 14 tot 18 graden. Heerlijk, dit nieuws. Fantastisch. Dank je wel, Jan van der Putten. De AWB Edwin Gerritsen. Terugkerend vakantieverkeer veroorzaakt files, maar op de meeste plaatsen valt het nog mee met de vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor Batendorp 5 minuten, dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en De Hank, een half uur vertraging, daar is één rijstrook dicht.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 De Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR. NPO Radio 1. BNN VARA. willem Veenhoven. De Nieuws BV. Goedemiddag. Ook veel sporters hebben een comeback gemaakt. Erwin Wennemars weet daar alles van. Sterker nog, hij is zelf bijna een keer uh, teruggekomen. Ja, Hezen. Ja, ja, Maar dat straks om half twee. Maar nu eerst Henk Hofstede over grote comebacks in de muziek. De Nieuws PV. Ja, het is moeilijk kiezen als we naar grote wederopstandingen in de popmuziek kijken. Dus lieten we de keuze aan voorman Melan Henk Hofstede van de Nits. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. He. Hartstikke leuk dat je er bent deze Pasen. We beginnen met jouw grote helden. Met één van jouw grote helden. De in 2016 overleden Leonard Cohen. En naast de Nits speel jij ook in het, in het Avalanche Quartet. Ja. Hè? ja en ja. Daar, daar speel je zijn werk. Ja. En dat klinkt dan zo. And a in a lonely sleep. Mm, by Who in these three realms of love Who buys something blunt Who buy avalanche Who buy power Ooh. Who for his greed Ooh. Who for his hunger And who, shall I say, is calling het avalanche kwartet Ik hoorde dit vanochtend voor het eerst op de redactie. Ik vind het Wonderschoning. Ja, Dank je wel. Het is echt. Het is ja. echt. En, en ik denk dan, zit je dan expres aan het komen na te doen? Of nee, is dit, heb, oh, heb ik heb het nooit stem? gedaan. Het is gewoon mijn stem. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik, hoop, ik hoop niet dat ik hem imiteer, want het was niet de bedoeling. We zijn ook niet echt een coverband. Nee. Uh, we, we vinden de liedjes heel mooi en we spelen ze zoals we denken dat we. Ze moeten spelen. Ja. Het is heel akoestisch. Een uh, geweldige. Uh, Pim Kops is een van de, een van de mensen met doet de toetsenis van de Dijk. Mm -hmm. en Marjolein van der Klauw is de zangeres. En is Arben, Arben is de bassiste die vroeger in de nits speelde. En uh, we spelen dit al tien jaar. Maar jullie stemmen lijken gewoon op elkaar, denk ik dan. Dus uh, het, het... Er is iets gebeurd, ik weet niet. <laughs> er is iets gebeurd? Of een dag. Ja, Langzaam. Uh, Je werd wakker en hey. Ja, maar dat heb je ook. Bijvoorbeeld als, als, je, als je veel Beatle liedjes hebt gezongen in je, ja. in je jeugd, dan kruipt er ook een, een John Lennon in je. en het, Bij of mij je niet ook, hoor. Of, nee, nee, nee, <laughs> nee. of je dat wil of niet. Maar dat zit er ja. toch in. Je gaat toch, uh, je gaat toch luisteren. en je gaat, je gaat niet imiteren, maar je gaat iets, ja. iets overnemen. Wat, wat, waardoor ben jij zo gegrepen ooit door Lennon Cohen? Uh, al vanaf het eerste moment. Ik, ik, ik, ik trof hem op een uh, verzamelplaat in, in, volgens mij in 68, 67. Ja. Zo'n verzamelplaat van CBS. En daar stond hij een ertussen, tussen Bob Dylan en uh, Simon Carfunkel. Mm -hmm. En één onbekende naam, Leonard Cohen met uh, The Sisters of Mercy. En, toen, uh, en die stem was natuurlijk anders. Hij zag er anders uit. Hij was al een wat oudere man. Hij was ook opvallend knap. Hij had geen lange haar. Hij droeg een pak. Uh, alles om, om eigenlijk geen ster te worden. Ja. Uh, maar uh, het, dus toch wel. Beschaafde man. Uh, nou ja, dat, dat hopen we. Maar ja. dat, uh, zo ziet hij er wel uit. Maar het is iemand die natuurlijk over andere dingen ging zingen. Uh, over geloven, over de dood. Mm -hmm. uh, en niet over love and peace. Ja. Uh, en, uh, en, maar vooral die stem. En dan die eerste hoes. Uh, waar die, het was gewoon een pasfoto. En, het staat ook achterop. Uh, ja, foto, ja. foto by machine. Nou ja, en dan, dan viel ik al meteen voor hem. Ja, ja. <laughs> nou, dan nou hebben we het over in deze uitzending over verrijzenissen. Comebacks. Eind jaren zeventig tot ver in de jaren tachtig uh, verdween hij van de radar, he, Cohen. En toen was hij um, al de zeventig voorbij. Stond hij inmiddels opeens weer op het podium. 2006 in Canada. Waar was hij al die tijd? Nou, hij heeft, hij heeft van alles gedaan natuurlijk. Maar hij heeft ook heel veel jaren heeft hij doorgebracht met zijn uh, zenleraar. Uh, ja? op, op, op een berg in Los Angeles heeft hij zeven jaar gezeten. Daar heeft hij gekookt. Daar stond hij om uh, vier uur s ochtends op. Uh, had hij een heel, uh, heel kaal hoofd. En. Uh, en zat gewoon tussen de monniken. Hij leeft als een monnik. Hij leeft als een monnik. Jarenlang heeft hij dat gedaan. Dus eigenlijk, het is niet een, niet een hele juiste career move. De, de, nee. de rock, rock, rock nee. school zal het niet, nee. niet, niet waarderen. Ik, ik moet denken aan, uh, dat is een niet, een, misschien niet een hele leuke <güls> vergelijking... voor Leonard Cohen, maar Emile Ratelband die zit nu ook uh, een, ja. een monnikje aan het spelen ja, in Thailand. Nee, maar, maar hij was wel... Uh, uh, Leonard bleef wel heel geestig. En af en toe daalde hij ook af naar los Angeles. En dan zat hij weer bij een, met een fles whisky aan tafel. Maar uh, dus, wat, uh, wat was er in hem? Gevaren dat ik dacht, dat moet ik doen? Nou ja, veel denk ik. Het uh, veel levensvragen. Uh, en ook... Uh, Druk uh, ja, zo? Zeker, ja, zeker. Lennart was, was, was behoorlijk aan de middelen. En, uh, en dat heeft hij natuurlijk, uh, heeft hij vaar wel gezegd. Op de berg. Uh, met zijn, uh, zijn zenleraar. die mm -hmm. Volgens mij is, is die inmiddels overleden... maar die is over de honderd geworden. Dus is altijd vrienden gebleven. Mm. Een belangrijke man in zijn leven. Maar toen kwam hij uiteindelijk van die berg af... omdat ze geld op was en nee, dacht nee, hij moet niet, weer niet, spelen. Nee, dat, was, dat, was, dat was weer daarna. In, okay. Zo 2004, 2005... kreeg hij het bericht dat, dat zijn geld... zijn spaarcenten... Uh, dus dat was iets van vijf of zes miljoen... Ja. Uh, verdwenen was. Uh, zijn vroegere manager en vriendin... had dit uh, nou, verduisterd. Zullen we zeggen, maar in ieder geval... Had ervoor gezorgd dat het niet goed belegd werd en, en het was weg. Dus okay. hij had echt niks meer. <laughs> en uh, ja, had toch sowieso al een beetje een moeilijk financieel beleid. Uh, Suzanne had hij ook al verkocht uh, destijds. Uh, Daar de de kreeg hij ook geen cent, ja. geen cent van. Dus, uh, ja. En die uh, monniken bedelen natuurlijk, maar nou hou niet zoveel nee, op. Dus nee, toen dacht ik ga weer spelen. Nou ja, toen, toen wat, was inderdaad de vraag: uh, it, it, it, kan, ik, ja, kan ik weer geld verdienen? Ja. Uh, en, uh, en hij was al oud natuurlijk en, en het lukte. Het, het, nou ja. En hij kwam wel, in, in 2006 kwam hij uh, op een signe-sessie in Toronto. Uh, hij had een boek geschreven, de, de Book of Longing. Mm -hmm. en, uh, en hij kwam daar naartoe en er speelden een aantal mensen. Onder zijn vriendin Adjani en Ron Sexsmith en uh, de Bare Naked Lady, Ladies, een Canadese band. Mm -hmm. En daar zit een vriend van mij in, Kevin Hearn, een Nits fan en ik, ik ken hem al jaren. En, uh, en die heeft er ook voor gezorgd dat Leonard een, een, een boekje signeerde voor mij. Want jij was erbij ik, ik was er niet bij, oh, je ik was, was er niet bij thuis. Okay. Ik, kreeg, ik, kreeg, ik kreeg een postpakket, ik kreeg dit boekje in. Ja, dat in, heb je bij je? En dat heb eens... ik bij me en daar staat, uh, staat... To Hank from Leonard Cohen, Warm Regards. La, ja. En dat was echt totale verrassing. Ik, ik dacht, ik krijg een boek, geweldig, ja. door Kevin opgestuurd. Maar ik wist toen nog niet dat hij met hem gespeeld had. Uh, want want Lennart wou helemaal niet spelen, maar er waren 3000 man gekomen. En in die boekenzaak heeft hij toch nog uh, een, een, een nummer gespeeld. Uh, hey, that's no way to say goodbye. Mooi. En dat ga jij nu ook voor ons spelen? Ja, een klein stukje. Even, even gewoon om het. Uh... I love you in the morning. Our kisses deep and warm Your hair upon the pillow Like a sleepy and storm Yes, many love before us I know that we are not new In city and in forest They smiled like me and you Now it's come, the distance is in. Both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, there is no way to say goodbye. Ik wil nog even drie kwartier door. Dat kan, dat kan niet. Laat er maar maar zitten. Laat, de programmering. Fantastisch. Maar er was inderdaad geen manier om uh, vaarwel te zeggen op dat moment. Nee. Uh, en, en, en de armoede in te gaan en de vergetelheid. Uh, een oude man, uh, een old, uh, old lazy bastard in a suit, zoals hij zichzelf omschrijft en dan niet meer spelen. Dus hij, hij, wilde, hij wilde gewoon weer terug. En dat deed hij. En dat deed hij met, met verven. Hij deed ja. dat zo goed. Hij heeft maanden gerepeteerd met een geweldige band. Met zangeressen. Drie zangeressen had hij. De Web Sisters. Hij had een gitarist uit Spanje. Hij had, had een geweldige bezetting. Mm -hmm. De zachtste band ooit. De zachtste band ooit. Ja, de ooit. zachtste band. Zo, zo werd het, ze speelden zo ongelooflijk zacht. Ik heb ze een aantal keren gehoord. Dat je in het begin denkt... Ik, ik kan ze niet horen, ik kan het niet. Maar je laat je je, je oren laat je zakken en en, en en dan komen ze langzaam komen ze helemaal tevoorschijn. Dus Zelfs in de Ahoy ja, in, in de Ahoy was het betoverend. Ja, dat is een, een, een zaal om te, om, om te krijzen met de akoestiek. Ja. Zeker voor dat, dat soort uh, muziek. Uh, maar dat heeft hij met, met zoveel uh, uh, hmm. ja, kracht en verf. Uh, hij speelde drie uur lang. En was die band er ook bij, de zachte band ooit... toen jij erbij was, ja. in het Westerpark ja, in 2008? Ja, dus, hij bent dus altijd aan zijn zijde gebleven. Oh. Al die jaren dat hij weer gespeeld heeft in de, over de hele wereld. Want dat is wat jou betreft volgens mij wel een beetje zijn... zijn echte comeback, hè? Daar, ja tijd, 2008. Ja. Onder andere dat concert in het Westerpark. Ja, wij wisten niet wat we zouden krijgen. Ik ben er toen met het hele Avalanche en familie en dochters en met vrienden en iedereen was, was ja. toen in Amsterdam op het, in, op het grote veld in het Westerpark. Einde van de middag en begon die. En hij heeft drie uur lang gespeeld en het was echt betoverend. En hij speelde was... solo Marianne onder andere als de hits Bird on a Wire, Blue, Famous Blue Raincoat en natuurlijk deze. And you want to travel with her. You want to travel by. She will find you, for you've touched her perfect body with your mind. Suzan, ja, zing, ja. zing jij dan mee als je daar staat in Westerpark? Uh, ik, ik, ik, ik, weet het, ik weet het echt niet meer. We hebben wel uh, na het concert, omdat er zoveel vrienden en familie was... zijn we met z'n allen naar het huis van, van Marjolein gegaan... de zangeres van The ja? Thomas van was erbij... Uh, Huub van der Lubbe enzovoort. En dat hele huis zat helemaal vol... En toen hebben we tot diep in de nacht hebben we alleen maar Leonard Cohen liedjes Ach, gezongen. Wel. En dat is een van de mooiste, mooiste nachten ja. uh, die, je echt, uh, die ik meegemaakt heb... in, in het kader van ja. Leonard Cohen zingen. Daar kan ik me helemaal wat bij voorstellen. Ja, dan, nog, dan nog even um, als laatste um, uh, kwam hij met You Want It Darker, 2016. Ja. Ja. En dat was uh, het jaar van zijn dood ook nog. En dat werd jubelend onthaald. Even een korte impressie daarvan. Magnified, sanctified, be thy holy name, vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came, you want it darker, let's keep it on. toepasselijke titel van zijn album You Want It Darker zo, zo, zo donker heb ik hem nog nooit gehoord nee, no, no het, was, het, was, het, was, het was duidelijk een, een aankondiging het ook in dat eerste lied uh, Lord, uh, I'm, I'm Ready en dan moet je me net afvragen waarvoor ja. maar dat was duidelijk dat dat, uh, dat jaar. en hij was ook uh, de, de Intimi wist ook al dat, dat hij ziek was en ik had het via, via zijn producer, had ik het al gehoord... dat hij leukemie had en, uh, mm. en, en, en al, al echt al ja, het, het, het moeilijk had. Maar uh, hij heeft toch dat, het geweldige, die geweldige plaat gemaakt. Ja. En, uh, Mooi, 2016 dus. Dat, dat, ja. Ja, een mooie zwanenzang. We gaan even naar een andere wederopstanding met je welnemen, Henk. Um, ander groot artiest... Zeker ook, vind ik ook, van jij ook. Die door jou wordt bewonderd in ieder geval. En ook helaas dood, alweer bijna 15 jaar zelfs. En er is een link met de Leonard Cohen. En dit is de beste man. Like a bird on a wire. Like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way. To be free. Johnny Cash wow. met zijn versie van Leonard Cohen. Ja. Bird on a Wire. Een cover uit 1994. En uh, die, die staat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, aan de basis van zijn wederopstanding. Maar we gaan eerst even wat verder terug in de tijd. Um, na zijn succes in de jaren 60 en vroege jaren 70, werd het wat stiller rondom Cash. Hij kwam halverwege de jaren 80 nog even terug met de supergroep Highwaymen. Er zat ook Willy Nelson Billy in, Nelson. Uh, Chris Christofferson. Ja. En daarna werd het echt nogal stil. Ja. Hoe komt dat? Nou, ik, ik, ik weet het niet precies, maar ik denk uh, zijn gezondheid... en ik denk ook uh, de, de, drugs zou kunnen. Ik, ik, ik heb geen idee. Ik ben niet echt een, een, een biograaf van, van, van, van Johnny Cash. Mm. Maar, uh, maar ook een artistieke... Hij lust er, er wel pap van. Zeg ja, oh, zeker. Maar dan kan je nog steeds geweldige dingen doen. Ja. Uh, dat, ja, uh, dat zo is wel. het dan eenmaal. Ja. Uh, maar uh, een artis artistiek dal. Echt uh, niet wetend wat te doen... Uh, hoe je publiek te bereiken. Wat is nou de essentie? Waar, waar je, mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk altijd lastig. Zeker als, het, uh, uh, als, als, als je al zo lang bezig bent... en zoveel goede dingen hebt gedaan. Uh, maar hij werd eigenlijk een beetje gered door Rick Rubin. Ja. De, de geweldige producer. producer. Ja. Die, uh, die, uh, die naar die man keek... en dacht, ja, ja, de essentie zit daar en uh, ga, maar, ga maar gewoon met je gitaar spelen. En toen kwamen uh, die American Recordings, ja, de ja. halverwege de jaren negentig. Ja, en ja. Ze, hebben, ze, hebben daar, ze hebben daar lang aan gewerkt. Ze hebben gewoon de opnames gemaakt met allerlei, allerlei bezettingen. Uh, maar voor de eerste plaat hebben ze toch gekozen... voor, voor, die, voor die hele intieme uh, sessies waar, waar Johnny Cash gitaar speelt en, en zingt... en met Iets Van andere instrumenten erbij, maar ja. heel, heel, heel ja, heel dichtbij. Ik weet het nog wel. Het was uitvoerig ook in 'In de Wereld door. door hebben veel mensen mee uh, kennis kunnen maken. En daar klinkt hij natuurlijk heel anders dan vroeger, heel, heel oud, breekbaar, ja, krakerig. Ja, ja heel anders dan dan dan dan. Nou ja, als je uh, walk the line daarvoor ja. bijvoorbeeld. Wat, ja. wat vind jij mooier? Ah, ja, dat is heel, uh, ik, ik, ik neig om te zeggen, ik, ik vind het, het, het laatste. Uh, wat hij gedaan heeft, vind ik het, het mooist. Ja? Uh, omdat, uh, omdat hij ook, uh, ook omdat hij zoveel betekenis gaf aan nummers... Uh, die je eigenlijk uh, misschien wel verkeerd inschat. Uh, en ik, ik, ben, ik ben een groot, uh, groot uh, Paul Simon-fan. Ja. Uh, maar Bits Over Troubled Water is een nummer... wat op, een beetje in een soort grijs gebied. Dat komt ook door Art Carfunkel. Dat je denkt van, jongens, misschien iets te veel. Maar als Johnny Cash het gaat zingen... De, en het ook met dit nummer, Bird on the Wire, dan kom je nee, tot de essentie. Dan, dan begrijp je het ene: wow, dat is eigenlijk een heel goed nummer. En wat en, is dan het eh, verschil? Wat, wat heeft dan. Wat hebben Funkel en Simon. Hij haalt alle, uh, al, het hele decor haalt hij weg. Zo weg. Het, het, het, het, verkeerde, het verkeerde showdecor eromheen. <laughs> hij haalt de kleuren weg, ja. de foute de, kleuren. De, ja, de, de, en noem maar op. Hij brengt het tot, tot, tot op het bot. En dan, en dan kom je. En als het nummer dan niet goed is. Dan, ja, dan, is dan valt het nummer. door de mand. Ja. Dan kan je het gewoon weg. En Rick Rubin uh, ja. weet het ook wel wat er gekozen is. En, uh, en die nou, ja. Rick Rubin, Henk, die ja. had ook weer te maken met de volgende wederopstanding. Ja. Waar ik het kort nog over wil hebben. Um, maar uh, dan moet ik even kijken wie we gaan draaien. We zingen eerst even laten eerst nog even een stukje van Johnny Cash horen: Solitary Man.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 A girl who stay and won't play games behind me. I'll be what I am. Johnny Cash, Solitary Man. Van dat derde American Recordings album geschreven door Neil, Neil Diamond. Diamond ja, de man die ook uh, uh, een mooi comeback heeft gehad. Want ja, in was hij uh, was hij er. Talloze hits. En toen ineens was hij lang weg. En kwam hij weer terug. En dat had ook met die Rick Rubin te maken. Ja, natuurlijk, Rick Rubin die, uh, die heeft hem verleid om ook, ook dit te gaan doen, om, om naar, naar, naar een soort essentie te gaan kijken. En dat, uh, dat zou bij heel veel artiesten zou dat ook heel geweldig zijn. <laughs> en bij Neil Diamond heeft het ook gebeurd. Neil Diamond is natuurlijk een geweldige songcijfer. En ook, ook, ook een ongelooflijk goede zanger. Maar hij heeft ook dingen gedaan dat je denkt van... Wow, I am I sad. And you don't bring me flowers anymore. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, uh, dat kan niet bepaald zo'n goede keuring Ja, maar dat, dat, dat, maar dat heeft iedere songschrijver. Paul McCartney heeft dat ook. Die maakt ook dingen dat je denkt van... Jongens, even, even niet. Uh, dat, dat, net, net niet lekker. Uh, maar dat maakt niet uit. Dat, maar er zitten zoveel goede dingen in. En, en, en, dat, uh, en was dat dan dat die Rick Rubin dacht: van het kan toch niet zo zijn dat de grote Neil Diamond dat hij een beetje verstoft en dat we nooit meer wat van hem horen. En ik moet die man een podium bieden. Misschien wel. Ik weet niet, ik weet niet wat, voor, wat voor artistieke en commerciële overwegingen nee, hij heeft. Ook, ik kan niet in het hoofd van Rick ja. Rubin kijken. Het is vast ook een hele, hele slimme jongen. En toen was daar Rick Rubin en had je de nieuwe Neil Diamonds. Places unknown, but I knew I'd get home before dawn. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik, die andere twee mannen ken ik beter. Neil Diamond ken ik niet zo heel goed. We hadden het er vanochtend even ja. op de redactie over. En toen zei uh, Jeff, die dit ervoor bereidde, ja, maar eigenlijk kan dat toch niet echt, Neil Diamond? Voor veel mensen is het ook een beetje een guilty pleasure. Dat begrijp, dat ik, voor wel. Jou zo? begrijp ik wel. Nou, ik heb ik hem uh, eind jaren zestig, of misschien wel, uh, ik denk eind jaren zestig, heb ik hem in het concertgebouw gezien in Amsterdam. En ik was absoluut geen fan. Uh, ik was echt uh, ik was van, van een andere, uh, andere generatie. En, uh, maar toen, toen gingen ze spelen. En met zijn band en en ik was echt echt totaal overtuigd van van. Uh van zijn inzet en zijn zang en zijn nummers. Dus het, het, het, het kan ook omdraaien soms. Ja, maar ja. ik begrijp heel goed dat, uh, dat het in een, in, een, in een gebied af en toe zit... dat het <lacht> een beetje lastig is. Een beetje lastig is. <lacht> nou, hij was in Nederland voor een concert vorig jaar... maar dat, helaas, als je dat gemist hebt, hij komt waarschijnlijk niet meer terug... want hij is wegens Parkinson ja, ja, gestopt met optredens. Maar Henk Hofstede is wel overal te bewonderen. Bijvoorbeeld 13 en 14 april in de Nieuwe Lammer in Amsterdam... en daarna met het Avalanche Quartet in het Franse Boerze. Ja, Prenton de Bouch. Ja, In de kathedraal spelen we. Kink, hartstikke fijn dat je hier <laughs> <Okay>. was. Dankjewel. <laughs> okay. NBO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. Ja, gaan we natuurlijk door met het nieuws. Ik ben even, mijn computer loopt even vast. Ja, het laatste half uur van de nieuwsbV is er voor de sport. Nou, had ik ook zonder computer ook op zich wel ja. kunnen bedenken. Ja. Samen met Erwin Wennemars blikken we terug op het Nederlandse wielersucces succes in Vlaanderen. En we spreken met Grote Held, Bimian Mentel. Die letterlijk voor een, door een snelle wederopstanding in staat was goud te pakken op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Ja, ze kwam eigenlijk uh, meer naar rechts en ik kon geen kant op. Dus ze reed op me in. Ja, toen was het wie het eerst opstaat eigenlijk. Ik keek nog wel om en dan vond ik het vreselijk om door te rijden. Maar ja, aan de andere kant wil je ook winnen. Dus uh, uh, ja, uh, ja, gelukkig gewonnen. Radio 1. Het is nu wel echt half twee. Hier zit het je nou Jan van der Putten. Even Henk een hand geven. <laughs> <laughs> ja. In... Um... Op de A27, tussen Breda en Gorkum, is een uh, rijstrook een tijd dicht geweest. Bij Hank was dat. Een vrachtwagen was een lading veevoer verloren. De weg werd spekglad. Een aantal auto's is geslipt in die smurrie. En één automobilist is licht gewond geraakt. Maar die weg is daar weer open. In het zuidoosten van Somalië heeft terreurorganisatie Al-Shabaab... een aantal Oegandese militairen, die deel uitmaakten... van de Amisom Vredesmacht, uh, De Aantallen variëren van vier doden tot tientallen doden. In Syrië zijn de rebellen van het het leger van de islam, volgens Syrische staatsmedia, begon aan de aftocht uit Douma. Dat is de laatste stad in Oost-Ghouta bij Damascus die nog in handen was van de rebellen. En de Catalaanse separatistenleider Puigdemont... de Mond zegt dat Spanje zich steeds meer autoritair opstelt. Hij sprak in de gevangenis in Duitsland met een politicus van partij Die Linke. Puigdemont de Mond werd ruim een week geleden opgepakt bij de Duits-Deense grens. Dankjewel, Jan. De AMUB, Edwin Gerritsen. Het is vrij druk door terugkerend vakantieverkeer. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Eembrugge is de vertraging 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knopend Velsen 10 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en 7 naar 10 minuten. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Hank een kwartier vertraging. En in Limburg op de N280 Duitse grens richting Roermond. 20 minuten vertraging. Radio. Met ballen! Op maandag. Alle ballen op erben Wennemers. Ja. Erben, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben jullie allemaal meegemaakt, jongen? Het nou, is een lang weekend. Ja, ja lang weekend. Ik, en ik heb vorige week ook een hele leuke week gehad, Willemijn. Ja? Ik ben vorige week namelijk een hele week in Zweden geweest. en heb ik dat ja. snelheidsrecord gedaan. Dat heb ik vast zeker wel ergens, ergens gezien. Of ja, hoort. Zeker, ja, zeker. huis ja. dus ging in, in Zweden 93 kilometer per uur. En dat was echt fantastisch. Het is ook fantastisch hoe iedereen er eigenlijk over begint. Want het is zo'n record wat dan tot de verbeelding spreekt. Ja, als je bijvoorbeeld de 500 meter rijdt op Schaas. En je zegt, uh, nou, het wereldrecord is uh, 33,98. Dan, dan zie ik jou kijken en denk ik, het zal wel. <laughs> maar dat ik, ja. is heel specifiek voor een hele specifieke <laughs> ja. groep. Die weet het dan, maar niet, ja. niet iedereen. Maar 93 kilometer Maakt per uur, dat weet iedereen. Ja. Dus het ja. is heel mooi. Iedereen heeft er ook een mening over. Dus iedereen is en vindt het en of jij, geweldig of ja. niet geweldig. En jij deed Prachtig. eigenlijk het, het, het, het voorwerk hè, voor Kjart. Ja, ja, ik ben er al een aantal jaren mee bezig. En uh, ik mocht ook een testrijden zijn. En ik heb ook een beetje gecoacht. En ik ben zelf ook nog eventjes uh, op het ijs gegaan om. En hoeveel kilometer ging jij per uur? Nou, ja, het was testen. Maar ik ben, ik ben ook zelf 72 km per uur gegaan. Dat vind, toch, dat vind ik toch wel heel leuk. Hoe voelt dat? 72 ja, km per uur. Schuizen? Ja, dat was al bizar hard. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, want het is echt gevaarlijk gewoon. En als je dan nog ruim 20 km per uur harder gaat, dat is echt uh, levensgevaarlijk. Maar schiet er dan door je hoofd, oh, als ik val? Nou, je nou dat? dat is mooi wel van schaatsen. Kijk, we hadden een kool. Dus als er iets misging, dan moest de auto zo snel mogelijk wegrijden. En dan is ijs is gewoon heel erg mooi glad. En we ja, dan een dan een dan enorm, rijdt een auto voor je met een scherm een auto voor de... je met de ervoor, En dan ja. wordt de luchtweerstand weggehaald. Ja. Waardoor keld gewoon maximaal kon, kon rijden. Uh, dus het is eigenlijk, het lijkt heel gevaarlijk. Maar aan de andere kant is het ook weer niet gevaarlijk. Dus het is wel, was gewoon een enorm gave. gave ja, gewoon gewoon maar je hebt wel een helmje op, toch? Ja, zeker. We okay. hebben helm op, beschermde ja, zo, zo. kleding. We hebben alles aan alle veiligheidsmaatregelen waar, waar, waar aanwezig. En de ambulance. Ze stond ook gewoon klaar hoor. Dus, uh, maar er is niks gebeurd. Er is helemaal niks gebeurd. Kan. Het ging gewoon alleen ongelooflijk hard. En dat is ongelooflijk leuk. En verder heb je nog hard gelopen? Ik heb hard A gelopen, natuurlijk. Hard gelopen. Ik heb gefietst. Ik heb gefietst. Uh, ma maar we gaan het allemaal niet over hebben. Want we gaan hm. het hebben over de comebacks toch? Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En Dat ja, ja, is, vind ik heel leuk. Weet je wat, als ik dan denk aan comebacks, dan denk ik, ik zit er dus heel erg over na te denken. Wie, of wie denk ik dan? Dan denk ik natuurlijk aan Gerard van Velden. 2002, dat hij dan uh, de comeback maakte en Olympisch goud haalt. En dan heeft iedereen daar een heel positief gevoel bij. Mm -hmm. Maar ik heb daar eigenlijk helemaal geen positief gevoel bij. Want, Want Geren Velder won goud. Maar dat, dat, dat, dat, dat maakte er wel... Ja, daarom vond ik geen goud. Dus ik stond ook op het ijs. Iedereen vond het fantastisch, maar ik persoonlijk niet. Maar als ik het nou over een hele mooie comeback heb... dan denk ik ook bijvoorbeeld aan Jelle van Gorken. Die had namelijk in 2012 had hij een zwaar ongeluk op de fiets. Lag hij in coma de, BM, BMXer. de BMXer, ja, BMXer, uh, zwaar zwaar ongeluk 2012. En toen had hij drie jaar later had in Rio had hij alsnog Olympisch zilver. En toen was die, die man was zo ongelooflijk blij met zilver. Dat was echt fantastisch. Maar nu denk ik toch een beetje, het is toch een beetje ook een beetje hoop. Het is ook een beetje vooruitkijken. Uh, kijk, Jelle is weer gevallen met de fiets is weergevallen en hij is, dit ligt, op dit moment dit ligt hij in een revalidatiecentrum. En alle comebacks hoeven niet allemaal mooi te zijn... dat het weer Olympisch kampioen te worden. Maar ik zou Jelle heel erg gunnen dat hij weer gewoon ooit op een fiets kan zitten... en dat hij weer een mooi leven kan hebben. Hoe ziet leiden. het daarna uit? Het, het, het is gewoon een zwaar revalidatieproces. Uh, hij, hij is wel heel positief, want ik, het is een positief, positieve man. Maar, uh, maar ik denk wel aan, aan hem dan. Want aan de comebacks ja. denken we eigenlijk alleen maar aan de mooie comebacks nu. Maar uh, dat is ook een comeback die heel mooi kan zijn zonder dat hij daar ooit weer een prijs voor hoeft te winnen. Goed, Jelle van Gorkum dus. Ja. Vandaag dus alles in het teken van de verrijzenis. Ook in het ja. wielrennen um, zijn ze bezig met een comeback. Gio Lippens zei er vanmorgen het volgende over. Wat zegt dit over de stand van het huidige Nederlandse wielrennen? Dat we er weer zijn... Um...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 Erben, zelfs ik heb gisteren gekeken, ja. maar jij hebt natuurlijk al, al heb... drie dagen van tevoren voor de televisie, denk ja, ik. Ja, ik inderdaad. Ik heb gewoon de hele middag gewoon voor de tv gezeten. En het was echt fantastisch. En... Wat Gio Lippen zegt, heeft natuurlijk helemaal gelijk in. Want op een gegeven moment zat ik te kijken naar die wedstrijd. De Ronde bij mezelf, van Vlaanderen. Ronde van Vlaanderen ja. En dan zitten we in die finale nog 25 kilometer te gaan. En dan rijden er gewoon vier mensen op kop. He, waarvan drie Nederlanders. En die rijden niet op kop om gewoon af en toe weer ingehaald worden. Maar echt voor de overwinning. En dat is toch een, een wilde die echt gewoon fantastisch is. Laten we even luisteren. Anna van der Breggen, hier demareert ze. Die heeft haar duivels ontbonden. Kijkt om en ze ziet dat het goed gaat. Anna van der Breggen is superieur op eerste paasdag... en schrijft ook deze grote klassieker op haar naam. Dit is een van de mooiste wedstrijden om te winnen. En ik vind het heel tof dat ik hem nu heb kunnen winnen. Daar gaat Terpstra. En geen reactie. Ook niet van Sakan. Ook niet van Van Avermaag. Terpstra is los. Op 20 seconden van nog twee Nederlanders. Derpstra, wat doe je, jongen? Weer een solo zoals hij het altijd heeft gedaan in zijn grote overwinningen. En hij wint de ronde van Vlaanderen. Hij is binnen. Ik bouwde op. En het bloed zond naar mijn kop. Het was de liefde. De liefde voor de koers. Ja. Ja, dit is mooi. Hè? Daar heeft iedereen ja. het over. Dat, dat schijnt hij al twee keer eerder gedaan te hebben. Ja, dat hij een liedje citeert. Hij zei gewoon, gewoon een songtekst. Uh, met, ja. Meteen na, na de finish. En iedereen zat ook rond het, op te wachten. Hè? Want ja. Wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij doen? Dit was, dit was een hele mooie. Maar heb jij hem daar iets over horen zeggen? Want is dat nou iets wat hij tijdens de koers.? Nou, ja, tijd, tijd zat. Nee, uh, dit heeft of heeft hij dat, dat van tevoren? Oh, dit dat natuurlijk van tevoren. Waarschijnlijk de eerste keer heeft hij het waarschijnlijk uh, tijdens de koers bedacht. Maar daarna heeft hij het gewoon, uh, is hij ook gewoon songtekstjes gaan kijken. En denk je: als ik zo meteen win, dan is dit, dan is, is dit, dit, dit, dit is gewoon de volgende die past hier in Vlaanderen. dus uh, nee, dat was mooi. Maar ook Anna van der Breggen was ook ja, fantastisch. Ja. Ja. Maar daar zijn we natuurlijk al een klein beetje gewend. Bij de dames vinden we al heel veel. Maar ook dat zij deze koers wint, was eigenlijk fantastisch. Aan de lijn, de autowielrenner Danny Nelissen. Danny, goeiemiddag. Goeiemiddag. Nou, hoe heb jij het gekeken gisteren? Ja, hetzelfde als een beetje, Ik heb, ik heb lekker uh, de hele dag zwak gezeten met de kleine en uh, naar de koers gekeken. Ja. Nee. Waarom, waarom zijn we nu in één keer zo goed? Uh, ik denk dat we nu een beetje oogsten wat uh, wat, uh, wat Rabobank ooit gezaaid heeft. Hè? En, uh, een hele tijd geleden en, uh, in de opleidingen. En nu moet ik eerlijk zeggen dat Terpstra uh, volledig gemist is door de Rabobank. Hè, want die hadden te hm. grote mond, uh, die, die had geen talent. En er uh, was er eentje in Brabant, Gerry van Gerwe, Die was toen de baas bij Milgram. Ja. En die pikte dat, uh, dat Jochie op, die een baanwielrenner was. En die heeft zich geleidelijk aan ja, ontwikkeld tot uh, ja, die fantastische... Tot die fantastische renner die er nu is. Hè. En dat, DEFRA, laat ook zien dat als je niet bang bent om te koersen, dat, uh, dat je gewoon grote koers kan winnen. Ja, dat, maar als je ja. kijkt, want jij zegt van uh, we oogsten nu een beetje van wat de Rauwbank gezaaid heeft. Maar de Raubank is daar 10, 15 jaar geweest. En eigenlijk sinds ze gestopt zijn, uh, begint het pas, uh, pas, pas, pas het echt. Hebben ze ook niet, niet, niet iets misgedaan dan? Ja, kijk, ze hebben misschien... Ja, ja ze moesten er natuurlijk uit, hè, want uh, voor de PR was het allemaal niet zo best. Maar uh, ja. Ja, ze hebben natuurlijk wel heel veel geld in die spot uh, gestoken. Mm -hmm. Ja, en, en net zo goed als jij weet, uh, zonder geld geen oogst. Hè, en, ja. uh, dus dat, daar hebben ze echt wel wat, wat aan gedaan. En wat dan ook in de periferie van die, van die renners van de Rabobank gebeurt... is dat die, dat, dat niveau gewoon omhoog gaat. Hè. Dus mm -hmm. het, ook de renners die... Op dat moment niet door Rabobank te scout werden, die moesten dan een hoger niveau halen. Ja. Om toch nog serieus genomen te worden. En dat is het geval nu. Maar wat jij net zegt, Danny, zal ik nog even over na te denken. Van ja, over Nicky, Terpstra, hij had een te grote mond. Denk ik, dat is toch juist. Ja, dan heb je iemand die die, die, die trekt de kar, die heeft een grote bek, die weet wat hij wil. Dan is het niet goed. Ik snap niet zo goed waarom dat een, een nadeel is in een sport. Eigenlijk... Nee, dat is niet zo'n nadeel in nee, de sport. Dat is een heel groot voordeel in de sport. Maar dat ja. was een nadeel als je bij Rabobank reed. Dat, ja. euh, dat, vonden, dat vonden ze daar niet zo leuk. En uh, daarom is hij een heel andere weg heeft die bewandeld. En ja, Nicky is gewoon Nicky. Hè, zoals hij altijd geweest is. En uh, ik ken hem niet anders dan Bid. Ja, en, uh, en Nicky is ook een renner weet je, die, die, ja, die nooit opgeeft. Hè. Die, uh, ja, dat is gewoon een vechter. Een wielrenner is een sport van de, van de vechtlust. Ja. Ja, degene die nooit opgeeft, die wint. En dat, Ik... uh, ja, dat liet hij ook wel weer zien. Hè. Nibali geeft op ja. hè, op de houten. En, en, en degene die, niet, die dat niet doet, die, ja. Uh, ja, die regnet de overwinning. Dat is zeker dat is zeker, zeker waar. Maar is dat, is dat dan ook niet iets wat, uh, wat dan die vorige generatie dan te snel gedaan heeft? Dan? Want we hebben, we hebben het hier vandaag over de comebacks. Hè. Dus het is een beetje de comeback van het Nederlandse vuurrennen. Niet alleen, niet, niet alleen Nick Terpstra maar ook Tom Dumoulin, Steven Kruijs, Robert Gezing, allemaal Deze hele generatie die, die, die gaat in één keer gewoon echt hard, echt hard, hard, hard fietsen. Heb je daar ook een, een, een analyse voor wat dan waar vandaan we komen dan? Wat is er dan misgegaan in die vorige generatie? Nou, er is natuurlijk heel veel misgegaan. Kijk, er was een hele grote generatie... die, die voor de tijdperk van de epo gewoon alles aan elkaar reed ja. ook. Hè. Dan heb je het echt over Stefan Rooks en Gert-Jan Teunissen en Erik Breuking... en Jean-Paul van Poppel. En toen kwam er een generatie, zeg maar... die echt ja, tegen Italianen moest rijden... die als brommels rondreden. En die op een ja. gegeven moment ook maar gingen doen. En daar is een hele generatie, misschien wel twee generaties... wielrenners aan kapot gegaan. Hè. Hm. Dus Kijk, Thomas Dekker had... Natuurlijk ook een hele fantastische renner geweest. Ook zonder doop. maar ja. Het was nou eenmaal die tijd. En daardoor is, is er ook een... een, een, ja, een dat wielren is vreselijk op zijn kop gezet. Ja. En nu zie je ook... Kijk, het is niet alleen... Het is... Kijk, we kijken nu allemaal naar, naar, naar Terpstra. Maar ik wil ons even, toch even iets zeggen. De nummer 14 van de Ronde van Vlaanderen gisteren... Dat is Timo Rozen. En Timo Rozen... Die was drie jaar geleden net goed genoeg... om eens een keertje te proberen om beroepsrenner te worden. Die is met een crowdfunding actie beroepsrenner geworden. Oh, yeah? die, wordt, die wordt nu, wordt die veertiende in de Ronde van Vlaanderen. Dat is echt een fantastische prestatie voor Timo Rozen. Ik heb er echt van genoten gisteren op de bank. Ik, hij zit er nog altijd. Hij zit er nog altijd. Ja. En, en Mike Teunissen, 18e, precies zo'nzelfde renner, weet je wel. Die echt fantastisch reed bij de jeugdrenners. Die nu ook weer aan de subtop aan het komen is. Waar je dan over twee, drie, misschien wel vier jaar... echt in deze wedstrijden echt iets van gaat zien. Maar. Dus het is, ook, Kijk, de is al 34. Hè, die, ja. die heeft nog een, nog een paar jaartjes te gaan. Maar dan moeten die jongens moeten dat toch dan ook gaan overnemen. Ja. Pascal Eénkoorn ook, hè? die reed ook heel ja, lang ja. In, in, in de, in de kopgroep mee. Ook gewoon met uh, heel veel bravoer. Ja. Um, heeft, het, heeft, heeft het ook niet te maken met, met de, dus, dus dat die wiel wielersport nu echt schoner is? Is dat ook de reden waarom, het, uh, nu, waarom de Nederlanders nu ook weer meer kanten krijgen? Nou, Ik denk dat tot het nu, tot nu vooral gaat over eh, wie ben je, wat heb je ervoor gedaan... Ja. Vroeger ging het van hoeveel durf je en waarom word je niet gepakt? Ja. En, dat, uh, en dat, is, dat zijn hele andere uitgangspunten. Maar dus, je bedoelt inderdaad, het is nu schoner, minder doping. Ja, dat zeker. Ja. En uh, het is veel strenger. Kijk, ze krijgen steeds meer data van de renners. Hè. De bandbreedte waarin ze kunnen kroeien wordt steeds, uh, steeds minder groot. Huh? Uh, Volgend jaar pakken ze nog, allemaal, uh, nou, nog, nog twee idioten op groeihormonen... Ja, ja. Nou, weet je, dat soort, dat soort renners worden er nu allemaal uitgefilterd. Ja. En, wel fijn. Dus we en, zijn en, het braafste jongetje van de klas en ik pees af. Jee! Ja, nou goed, kijk, ik wil het niet altijd. Kijk, je moet je niet altijd op de, op de bos slaan met, met, met het braafste jongetje van de klas. Ik denk dat het de hele, de hele sport was die gewoon iets fout deed. Ja. En die sport die is nu op dit moment weer aan het, aan het herstellen van wat ze gedaan hebben. En dat hebben ze ook van, hebben ja. ze ook van binnenuit gedaan. Rijusport, dat is wel wat sterker aan de ja. Nog even, nog, nog even over, over, die, over die wedstrijd van gisteren. Want uh, volgens mij was Ari van der Poel de laatste Nederlander die hem gewoon had. Hè? Ja, ja. Ja, en gisteren zag ik ook in die finale de hele wedstrijd zag ik die Wout van Aert rondrijden. Dat is natuurlijk de grote concurrent van uh, Mathieu van der Poel. Hoe lang gaat het nog duren voordat wij Mathieu van der Poel in dit soort wedstrijden zien? Ja, Mathieu is nu bezig aan een avontuur op de mountainbike. Die houdt niet zoveel van dat hele lange werk op de weg. Maar kijk, als je Wout van Aertaan ziet rijden... dan denk je, hier moet je Mathieu ook zien kunnen rijden. Juist. Misschien heeft hij inspiratie gekregen na gisteren. Ja, in dat denk ik ook van, hij gaat zitten naar te kijken... want niemand dacht natuurlijk dat hij wat van Aertaan dit kon. Maar dan denkt Mathieu, als jij het kan, dan kan ik het natuurlijk ook, of niet? Ja, maar kijk, Wouter is echt een, uh, ik, ja, echt tot wat, een fantastische crew Ik had ook niet gedacht dat hij dit kon. Hoor. Net als, uh, hm. Ik was ook verbaasd net als alle anderen die, uh, die ik op tv heb voorbij zien komen. Hm. Maar uh, goed geplaatst, goede tactiek, uh, ja, gewoon goede benen. En dan, en dan ook nog een renner zeg maar, die de hele winter, iedere week uh, gecross heeft uh, en diep gegaan. Ja. En, dan, en dan dit kunnen, zeg maar, in die finale. En dan negende worden eens, in zijn eerste ronde van Vlaanderen. Dus uh, ja, chapeau, hoor. knap gedaan. Mooi ja. hoor. Het Nederlandse wielrennen is bezig aan een keiharde comeback. Dankjewel, Danny Nelissen. Ja. Tot de volgende keer. Ja, dat moet ik altijd jou ook vragen. Want normaal ook zit Patrick hier. Maar vaak altijd aan Patrick. Wat heb jij gesport? Maar uh, Willemijn, wat, wat heb jij gesport? Al ja, Ik heb er heel veel sport gekeken. Nee, ik, heb, ik heb daadwerkelijk op de fiets gezeten. Ik, ik fiets af en toe. En ik had het nu al een tijdje niet gedaan. Fijn. En uh, uh, ik heb een, een racefiets en een mountainbike. Gisteren ging ik op de mountainbike. En al 45 kilometer flink doorgetrapt. Ah, kijk. Nou. Ja, ah, ja, en ik was best wel een beetje trots op mezelf. Ja, dat eigenlijk. mag, dat mag, mag, mag ja. dat mag ik zeker. Ja. En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik de volgende dag, toen was ik uiteindelijk, is het er niet van gekomen. Ik dacht, ja, ik moet weer, ik moet weer. Dus ja. Ik, ik krijg er. Dat zeg je altijd. van, hé, Je moet sporten, krijg je energie van. Ja. Dat, dat merkte ik dit keer ook echt. Nou, dus, heel um, fijn. Het wordt word een mooie zomer voor heel mij fijn. ook. Een mooie lente. We gaan een mooi plaatje draaien. Um, namelijk, ja, Nicky Terfstra ja. zomer. Tenminste, die, die citeerde hem. Maar dan net in zijn eigen versie. De liefde voor muziek, zo heet hij in het echt. Raymond van het Groene Wout. De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera...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 Nee, geen Lucifer natuurlijk, maar passie. Het was de liefde, het was de liefde, het was de liefde. Liefde. liefde. De liefde voor mezelf, het was de liefde, het was de liefde. En zo dacht Nicky Terfstra, de liefde voor de liefde voor de liefde voor de koers. De liefde voor de koers, ja, ja fantastisch. Maar dit is het origineel: een remel ja. van het Grunnenwoud, liefde voor muziek. Radio, de ballen. Erben en ik zitten ondertussen aan de paaskava. Organic ja. Cava Patanegra. Kijk eens aan. Lieve luisteraars, Erben heeft een heel klein beetje hoor. Heel klein ik beetje, ja. Ook. Ja, ik Maar ook... het mag, er is een paasaatje ja. erbij. Um, elke week geef jij advies, Erben. Je bent het orakel uit het oosten, noemen wij jou. Want ja. je weet alles op sportgebied. En dan mag ik elke week een vraag aan jou stellen. En we hebben het natuurlijk over comebacks. En we hadden het net even over de comeback, uh, comeback van Gilles van Velden. Ja. Waardoor jij niet kon winnen. En toen dacht ik, um, heb jij ooit wel eens serieus een comeback overwogen? Een serieus comeback overwogen? Nou nee, ja, ja, eigenlijk wel ja. Ik was in 2010 ben ik gestopt. En toen in de zomer van 2013, dus voor de Olympische Spelen van Sorsi. Vijf jaar geleden was dan midden in de zomer in één keer een bericht... dat Jeremy Waterspoon, dat is uh, mijn, mijn eeuwige rivaal... Hè, dus we hebben samen opgegroeid, een hele grote schaats die veel te vaak wereldkampioen geworden is... maar geen olympisch kampioen geworden is... die, die kondigde in één keer een comeback aan. Ik dacht bij mezelf, toen heb ik echt drie dagen niet die, geslapen. Die is even oud als jij die is even oud even als dus ik jij, ben. Dat, toen was, was jij hoe oud? Ik was toen, ja, ik was te oud om, om echt goed te zijn. Maar ik dacht bij hem, Jeremy, dat kan niet, je bent te oud, dat kan niet meer. Maar toen heb ik echt drie dagen niet geslapen. Ik was zo in de war. Ik dacht van, wat is dit toch? Kan het dan nog? Als hij het kan. De 500 meter ging tijden terugkijken. Ik dacht van, ja, maar wat als ik het dan ook nog wel zou kunnen? Misschien zou ik het nog wel kunnen. En toen heb ik mijn oud-coach gebeld, Jack Ory. Daar ja. had, ik, had ik al zeven jaar een ruzie mee. Uh, eigenlijk nooit gesproken. Dus ik denk, als het dan toch een... Ik ga het hem vragen. Want hij is dan de allerbeste coach die er is. Dus ik belde hem op. Ik zeg hallo Jack, met Erben. En het eerste wat hij zei is, Erben je wil een comeback maken. Nou, nou dat, dat, is, dat, dat weet ik nog niet helemaal. Maar als iemand met mij kan vertellen... alsof ik gewoon volledig gek ben geworden of dat ik of kan... dan ben jij wel degene die, die daar antwoord op kan ik ben geven. Heel, nou, heel, heel langs, toe, vooral, toen zei, hij, heeft hij me natuurlijk op allerlei manieren getest. Ja. En toen zei hij tegen me, ga gewoon trainen. Gaaf. En toen ben ik gaan trainen. En toen ben ik heel hard stiekem gaan trainen. Dat heb ik op vakantie uh, met mijn hele gezin naar Frankrijk toe. Ik de races mee en ik de hele dag maar trainen. En de rest maar een beetje daar aan het, uh, aan het zwembad liggen. En toen vond ik het zo ongelooflijk geweldig, dat trainen. Ik vond het zo fantastisch. Maar weet je waar ik toen achter kwam? Mm -hmm. Ik ben helemaal niet gefrustreerd. Ik dacht van weet je, ik vind de sporten zo allemachtig mooi, ik vind het zo prachtig, maar ik heb niks meer te bewijzen. Ik ben tevreden met wat ik heb. Ik heb ook een veelvoudig wereldkampioen, maar geen Olympische kampioen en ik, en ik mis daar niks aan. Maar wat ik wel toen, toen dacht ik van weet je, ik vind het wel zo prachtig en toen ben ik toch ben ik gaan schaatsen en ik, nou, weet je, gaat het natuurlijk nooit meer lukken en dat ging ook niet meer lukken. Maar toen heb ik wel besloten een comeback maken. Weet je, dat hoeft helemaal niet. Je moet gewoon helemaal nooit stoppen. Je bent ooit begonnen als sporter, als klein kind ben ik begonnen omdat ik schaatsen heel leuk vond. En daar had ik dromen. En dat vind ik mooi. Na, na de ijsbaan Met mijn vrienden. En op een gegeven moment word je groot. Word je, word je goed. Komt de stress bij. Komt het talent bij. Komt de, komen de ploegen bij. komen de contracten bij. En dan komt dat, is, dat, is dat helemaal leuk. Maar dan win je ook op prijzen. Is er roem. Is de aandacht. Is het allemaal fantastisch. Maar tegelijkertijd is daarna. Is het dan het kantelpunt. En dan wordt het niet meer leuk. En dan stop je op een gegeven moment. Maar nu kom ik erachter. Ik ben weer terug bij waar ik eigenlijk ooit begonnen ben. Gewoon liefde voor de sport. En dat is iets wat ik eigenlijk altijd wil blijven doen. En daarom... Ik stop helemaal nooit. <laughs> ik ga gewoon altijd door. Alleen ik zal nooit meer een grote prijs winnen. Mooi verhaal, Erwin. Oh boy. Radio met b -b -b ballen. Ja, speaking of comebacks, Iemand yes. die de dood in de ogen heeft gezien. Dat is Bibian Mentel. Negen keer kanker, vijf longoperaties, 74 bestralingen. En toch haalden de snowboards er vorige maand... twee gouden bedoies op de Paralympics aan de lijn. Bibian Mentel. Bibian, goedemiddag. Welkom. hi, hi goedemiddag. Oh. Goedemiddag. Ja, wat, ja, jij bent echt in mijn ogen wel de absolute grote held als het, als het gaat over comeback's Want hoeveel comebacks heb jij voor je gevoel eigenlijk al wel niet gemaakt? Nou ja, het grappige is dat voor mijn gevoel ik nooit gestopt ben. Dus, dus ik vond het heel mooi wat je net zei, want inderdaad de liefde voor de sport En, en uh, ja, gewoon blijven doen wat je het allerleukst vindt. En dan ja. heb je nooit het gevoel dat je stopt. Ja, dat klopt. Dan wil ik toch even terug naar de allereerste keer. Want we hebben het natuurlijk heel vaak al gehad... over de afgelopen dagen, over weken... over jouw laatste ja. Olympische titels. Maar jouw ja. eerste keer dat jij kanker kreeg... Ja. dacht je toen niet van... nou, dit is einde carrière, dit is gewoon... Uh, mijn sportcarrière is over. Dat beest, heb je ja. er nooit ja. aan stoppen gedacht? Ja, nou ja, dat moet ik wel eerlijk toegeven. dat Toen heb ik wel gedacht van, weet je... Uh, sport op het allerhoogste niveau. Want ik was toen aan het trainen voor, voor de Olympische Spelen ja. in Solt ja En je was toen? Uh, hoe oud was je toen? Toen, toen was ik 27. Okay. Dus toen was ik al best wel op leeftijd. En toen dacht ik van, ja, weet je, dit, dit is klaar nu. Dus, nu is... Uh, mijn, mijn sportcarrière op dat niveau is over. Maar ook ik had eigenlijk alles bereikt uh, wat ik wilde. Of in ieder geval, ik had er alle grote toernooien mee kunnen mogen doen. Mm -hmm. En uh, Behalve dan de Olympische Spelen. De, de, zeker toen was Olympische Spelen was, uh, binnen het snowboarden was niet het hoogst haalbare. Ja. Het waren eigenlijk meer de X-Games, uh, wereldkampioenschappen. Dat, dat was eigenlijk stond op dat moment nog veel hoger aangeschreven binnen de snowboardsport dan de Olympische Spelen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus um, uh, ja, en ik had aan alles meegedaan. En, en best redelijk gepresteerd. En ik, ik had daar een goed gevoel over. En, uh, uh, dus ik had daar ook vrede mee. Um, ja, totdat ik weer een beetje begon. En het gewoon heel erg leuk vond. En het ook wel goed ging. Ja, maar de, de, want jouw onderbeen, jouw kanker, je onderbeen werd afgezet. Ben je ja. toen eigenlijk direct weer, weer, weer gaan sporten? Ja, eigenlijk wel. In die zin dat ik eigenlijk sporten heb gebruikt als revalidatiemiddel. Ja. En door middel van... Uh, sport, dat, dat was eigenlijk het revalidatiecentrum uh, kwamen mijn, art, mijn artsen en mijn begeleiders naar me toe en die zeiden van ja, weet je, volgens mij het beste hoe wij jou kunnen helpen om, om uh, ja, weer, weer fit en actief te worden en gewoon weer te leren omgaan met je nieuwe lijf om het zo maar te zeggen, hm. is door middel van sport, weet je, dat kan je goed, daar voel je je vrij in en daar voel je je veilig. Dus ik ben eigenlijk heel veel gaan sporten. Ik heb ook een heleboel nieuwe sporten mogen proberen zoals rolstoelbasketbal, uh, rolstoeltennis, weet je. Wel... Uh, uh, je, zeker in het begin, omdat ik toen nog geen goede prothese had... Uh, allemaal rolstoelgerelateerde sporten. Mm -hmm. En toen kwam ik er heel snel achter van... ja, maar ik wil gewoon op mijn prothese sporten... En um, toen eigenlijk al heel snel, want ik, had, ik was vier maanden geamputeerd... en exact vier maanden na mijn amputatie stond ik weer voor de eerst op een snowboard. Dat was een man. beetje per ongeluk. Um, maar mijn, mijn oude snowboardmaatjes hadden me uitgenodigd om mee te komen naar SAC. hc. Hmm. En ja, toen gaven ze me een snowboard in, in mijn hand en die, die drukte ze in mijn hand... en die zei van, joh, gaat het niet kriebelijk? En, ja, natuurlijk gaat het en hoe, hoe anders voelde het? Nou, dat was het grappige. Het voelde niet heel anders. Ja, het was natuurlijk een stuk stijver. En op dat moment, weet je, ik liep eigenlijk officieel nog met krukken. Ja. Um, dus, um, maar het, het plezier wat ik direct weer had... gewoon even weer op dat snowboard kunnen staan... en een klein stukje naar beneden glijden... Ja. dat was zo fantastisch... Um, dat dat opwoog tegen alle pijn die ik had. Hoeveel, hoeveel anders heeft het je gemaakt? Want ja, dat, wat, ik, wat ik zo mooi van jij. jij bent... Uh... Je hebt kanker over, overwonnen en daarna ben je weer, weer gaan sporten. Ben je op een andere manier gaan sporten? Heb je die, die, die setback, heeft het je echt geholpen? Die tegenslag, heeft het je geholpen om op een andere manier in het leven te staan? Um, nou ja, in die zin anders in het leven te staan. Weet je, kijk, ik denk dat ik al uh, heel erg uh, uh, van het moment genoot. En dat... dat dat doe ik nog meer. Weet je, als ik dat vergelijk met vroeger. Uh, aan de andere kant uh, denk ik ook dat uh, snowboarden: dat is echt mijn passie. En. en ik heb me wel eens afgevraagd waarom dat zo mijn passie was. En de levensstijl die bij het snowboarden hoort, denk ik... is heel erg inderdaad in het moment leven. En van het moment genieten. En dat toch een beetje dat zoeken naar vrijheid, rebellen. zeker dat past heel mooi bij jou. Ja. mental. je bent de koningin van de comebacks. Zeker. Nou, dankjewel. Ik ga je bedanken. Dankjewel. Hartstikke fijn dat je er even bij ons was, de tweede paasdag. Geen probleem. Dankjewel. Dankjewel, je Mento.